Het zal wel iets duurder worden omdat je extra ploegen laat werken om het sneller voor elkaar te krijgen. Dus de kosten zullen wel iets hoger zijn dan het oorspronkelijke plan, maar dat wordt door alle partijen gezamenlijk gedragen. In juli stortte de mast in Hogesmelde in bij een brand. Sindsdien wordt voor de uitzendingen van radio en televisie een noodmast in Assen gebruikt, maar die heeft minder bereik.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 Deze ontwikkelingen worden door mee beschouwd als provocatie. Het parlement wil nu dat er op scholen geen Sinterklaas meer wordt gevierd. De Surinaamse regering reageert volgende week... en de verwachting is dat het voorstel zal worden overgenomen. Het weer bewolkt, het kan wat regenen, het wordt een graad of 10. Daarbij staat een matige en een vrij krachtige zuidwestenwind. En vanavond trekt de wind flink aan, dan gaat het regenen. Ook zijn windstoten mogelijk.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Bedrijven en productschappen kunnen wel worden afgeschaft... vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Alweer een film over Heineken-ontvoerder Willem Holleder in de maak. Als het aan voormalig minister Gerda Burg ligt... laten we de honger in de wereld snel achter ons... Als we de helft minder zouden verspillen, dan zou niemand honger hoeven hebben. Want dan zijn we in staat om die miljard mensen met honger nu voldoende te voeden iedere dag. Ja, en het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Het is over en uit voor de product- en bedrijfschappen in Nederland. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de belangenbehartigers... voor producenten en beroepen niet meer van deze tijd zijn... en moeten worden afgeschaft. Tot grote ergernis van een van de grootste bedrijfschappen in dit land. Het hoofdbedrijfschap Ambachten. Hans Nelson, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de secretaris van die club. Waarom, hebt u, waarom hebt u recht van bestaan als organisatie, bedoel ik dan? Ja, omdat wij een bepaalde taak hebben op middellange termijn. En als wij er niet zouden zijn, dan zouden er een heleboel dingen niet gebeuren. Zoals uh, opleiding, scholing, uh, onderzoek op het terrein van de arbeidsmarkt, onderzoek naar, naar onderwijskundige zaken. Uh, dan zouden er een heleboel dingen niet gebeuren uh, oh ja. die, die de ondernemer op middellange termijn heel belangrijk vindt. Volgens mij is de overheid verantwoordelijk voor scholing. Klopt. Dus dat kan ook zonder u, toch? Ja, dat lijkt zo, maar uh, ambachten is, zijn heel specifiek. Dat zal natuurlijk iedereen zeggen, maar in het geval van ambachten is dat zo. Ambachten zijn relatief vrij klein. Uh, bij elkaar is het een hele grote groep ondernemers... van iets van, uh, van 300.000 ondernemers... Maar het bestaat uit een heleboel verschillende branches. Ja. Uh, bij het HBA zijn 36 branches aangesloten. Ja. Elk van die branches is uh, niet meer... Uh, of veel van die ambachtelijke branches zijn niet groter dan 1500 ondernemingen. Ja. Dus dat is re redelijk klein. Dus het gaat om, om de, de maatvoering. En natuurlijk is de overheid verantwoordelijk voor onderwijs en scholing. Maar die maatvoering waar wij rekening mee hebben te houden... dat kan de overheid gewoon niet volgen. Dat, dat is... De overheid is op grotere schaal bezig en wij op veel kleinere schaal. Vandaar dat wij een belangrijke taak hebben. Ja, toch zegt de meerderheid van de Tweede Kamer... op voordracht van uh, Charlie Abtroot, uh, ja. de VVD'er. Weg ermee. Ondernemers ja. draaien namelijk verplicht op voor de kosten... en hebben ook nog helemaal niks te zeggen over het werk van die bedrijfsschappen. Niet van deze tijd, zegt hij. Ja, ja, ik weet het. is wel een beetje waar of niet? Nee, ja, het is maar hoe je ernaar kijkt natuurlijk. De uh, uh, uh, of veel Kamerleden gaan ervan uit. Uh, gaan uit van het systeem van, uh, van directe verkiezingen, om maar eens wat te noemen. Ja, dat, daar gaan wij helemaal niet vanuit. Wij gaan uit van het systeem van representieve organisatorische vertegenwoordiging. Dat is ook een vorm van democratie. Ja. Nou, maar uh, zonder een hele poos tot land achter van te willen maken. Even, even hoeveel betalen die bedrijven u eigenlijk? Want dat is volgens mij de kern van de kritiek. Namelijk je betaalt iets en je hebt er niks over te zeggen. Hoeveel betalen ze? Nou Bij het, bij het hoofdbedrijfse ambachten, waar, waar iets van 85.000 ondernemers ondervallen... is de gemiddelde heffing iets van 120 euro op jaarbasis. 120 euro op jaarbasis. Juist. Ik, hoop, vindt... dat, ik hoop dat dat doorkomt, 120 euro op jaarbasis. Ja, dat is niet veel. Uh, zelfs nee. niet voor een klein bedrijf, zou ik zeggen. Um, nee, klopt. Maar vinden die bedrijven dat u goed werk doet... Uh, uh, ja, maar je moet wel, wel nagaan wat we doen. Kijk, uh, uh, wij, wij verrichten taken voor de middellange termijn. Uh, ik noemde net al zaken op het terrein van scholing, ja. uh, zaken op het terrein van onderwijs. Wij zorgen ervoor dat er onderwijs is. Wij zorgen ervoor dat er opleidingen blijven bestaan. Wij zorgen ervoor dat de er curricula zijn. Maar u u wij... zorgt ervoor dat opleidingen blijven bestaan. Dat doet de overheid toch? De overheid zorgt er toch voor dat opleiding. Ja, maar ik, blijven ik, zei, bestaan? ik zei net ook al dat uh, uh, de overheid. Uh, uh, probeert het, het, het systeem te, te beheersen. Maar, uh, uh, dus de overheid oh, geeft geld aan onderwijsinstellingen om te kunnen draaien? Na, na, na, natuurlijk. Uh, nou, als je kijkt. Uh, goed, gaan we er heel specifiek op in. Als je kijkt naar VMBO en MBO-scholen. Ja. Nou, de, de, de, er zijn natuurlijk verplichte uh, uh, curricula, verplichte uh, uh, opleidingen. Uh, ja. Nou, noem, noem, maar, noem maar wat. Ja. Uh, maar op een gegeven ogenblik zie je dat uh, uh, er een, een, een tekort aan, aan leerlingen gaat ontstaan. Ja. Uh, nou, als op een gegeven moment die ROC's te maken gaan krijgen... met minder dan uh, 19 of 17 leerlingen per klas... dan ja. is vaak de, de, de bedrijfseconomische waarde verdwijnt. Nou, Dat betekent vooral dat die, dat die opleidingen uh, zeker verdwijnen. Als die opleidingen verdwijnen, ja. dan, uh, ja, dat, dan is leiden en lasten op termijn. He, dat merk je nog niet in het begin. Maar later uh, dan merk je dat dan een gebrek aan vak, vaklieden op die terreinen. Nou, ja, wat, maar... wij doen, wat wij doen, is ervoor te zorgen... Dat, uh, dat ook als er weinig leerlingen zijn... dat er toch voldoende geld voor die, voor die ROC's is om ja. door te gaan. Maar ja, dat, en is toch een dat... Vraag, dat is toch een kwestie van vraag en aanbod. Als niemand meer naar zo'n opleiding toe wil... Dan heeft, dan heeft die opleiding misschien geen bestaansrecht meer. En dan houdt, ja, maar... en dan houdt u zo'n opleiding in de lucht en dat is dan uw bestaansrecht. Ja, maar dat is nou precies het probleem. Uh, de, uh, je, je, je kan, uh, uh, marktwerking is een mooi term... maar er is een tegenhanger van marktwerking, namelijk ja. marktfalen. He, ja. de, de, de, de overheden grijpen in... daar. Waar waar de markt niet goed functioneert. Ja. Nou, zeker op de, op voor die kleine branches, ja. voor die kleine branches is het zo dat die markt niet goed, niet op alle momenten goed werkt. En goed. dan moet je als overheid ingrijpen. En dat is precies wat wij als HBA hebben gedaan de laatste jaren. Goed. Even terug naar het bedrag dat die bedrijven betalen. U zegt 120 euro per jaar, zo'n beetje ja. gemiddeld. Uh, ja. Als het nou zo belangrijk is voor die bedrijven dat u blijft bestaan... kunnen ze dat ook wel uh, vrijwillig aan u geven, toch? Dat zou, je, dat, zou je denken. dat zou je denken, maar dat gaat niet gebeuren. Want als men op basis van vrijwilligheid uh, moet gaan betalen... en weet dat de buurman niet mee betaalt... waarom zou die ondernemer dan betalen? Dat gaat hij niet doen. Maar ja, dan, dan, u... dan vindt hij het belang van uw bestaansrecht ook weer niet zo groot... Klaarblijkelijk. want anders gaat hij wel betalen. Nee, maar de, de, het, het punt is natuurlijk dat wij niet werken... voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor de omzet en de winst van een ondernemer. Nee. Dus een ondernemer die zit zich altijd af te vragen... Van, ja, ik moet 120 euro per jaar afstaan. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, voor middellange termijn zaken. Nou ja, zo'n ondernemer, zeker een vakman waar het in, bij ambacht om gaat, ja. die, die, werkt, die, die werkt vandaag en uh, morgen is al minder interessant. Laat staan over drie jaar. Dat is helemaal niet interessant voor die ondernemer. Goed. Voor ons wel natuurlijk. Vandaar ja. dat wij daar geld uh, ja. voor, voor, voor, voor ophalen, als het ware, als waarheid een belasting. En dat is het in dit geval ook. Ja. En omdat we dan 80.000 ondernemers hebben, hebben we behoorlijk wat middelen om dat te kunnen doen en Goed. te kunnen blijven doen. Slotvraag, kort antwoord alsjeblieft. Wat gebeurt er nu? Want de Kamer wil dus dat u vertrekt, eh, althans ja. als dat, eh, dat die hele bedrijfschappen worden opgedoekt. Wat gaat u nu doen, tot slot? Nou ja, wij, gaan, uh, wij, wij, wij hopen dat het, uh, dat het kabinet gaat besluiten... om toch uh, nog eens een keer goed naar die zaak te kijken. En als dat niet gebeurt, dan gaan wij ons opheffen. En dan gaan wij zorgen dat, er, uh, ja, dat we toch uh, met branches gaan praten... en zorgen dat er toch nog iets tot stand, uh, in, tot stand komt uh, voor, voor, voor de middellange termijn. Hans Nelson van het hoofdbedrijfschap Ambachten. Ik dank u wel.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 Ja, er zijn wel initiatieven, dames en heren, om voedselverspilling tegen te gaan. Maar die komen niet van de overheid. En toch, als het aan voormalig minister Gerda Verburg van Landbouw ligt... laten we de honger in de wereld snel achter ons. Het laatste deel van het gemak van de afvalbak gemaakt door Roy Heerkens. Bij het bedrijf Zonneveld in Papendrecht. Hier wordt uh, brood gemaakt. Dit zijn uh, de kneders. Hier op uh, ijzeren karren liggen rijen. Met uh, kwarkbollen en gewone witte puntjes zie ik. Bruine puntjes. Zie ook nog wat gewone broden. Peter Wegels. Nu gooi ik altijd ontzettend veel brood weg. En het staat ook in de top 3 van uh, meest. ...verspeelde producten. Inderdaad, we moeten ons schamen dat bijna ja, kwart tot het 30% van ons brood gewoon weggegooid wordt... ...terwijl er nog zoveel honger in de wereld is. Nu hebben jullie iets bedacht om al dat brood wat we nu nog allemaal in de prullenbak gooien... ...om, dat, om daar weer opnieuw brood van te maken. We hebben wat ontwikkeld uh, waardoor je het oude brood uh, veilig kunt herverwerken. Dus ja, we hebben dit jaar al uh, 5 miljoen broden met dit concept gemaakt. Dus we zijn uh, nu het eerste jaar goed los. En uh, ja, heel veel uh, landen in Europa die zijn er al mee bezig. Er moet gewoon brood komen dat twee weken lang vers blijft? Ja, dat uh, is natuurlijk ons doel om daar uh, naartoe te werken. Daar zijn jullie ook mee bezig? Ja, alleen uh, dat vers blijven, dat gaat allemaal wel lukken. Alleen binnen een, paar, binnen een week krijg je ook schimmelgroei en, uh, en gistgroei op het brood. En dan moet je echt conserveringsmiddelen gaan gebruiken. Dus daar zit een grens. Gerda Verburg is voormalig minister en tegenwoordig ambassadeur voor Nederland... bij de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Het goede nieuws is dat we nu al voldoende produceren... om de huidige 7 miljard inwoners van onze wereld te kunnen voeden. Zowel genoeg als ook voldoende qua nutriënten. En dat het slechte nieuws is dat we dat niet doen... omdat een miljard mensen te veel eten en een miljard mensen ongeveer te weinig eten. Bij het tegengaan van honger wordt nu nog te veel gedacht aan een hogere landbouwproductie. Maar het tegengaan van voedselverspilling kan daar ook een rol in spelen. Wij in Europa verspillen heel veel voedsel als, als consumenten. Dat is ongeveer 95 kilogram per persoon. En als we, dat, als we de helft minder zouden verspillen... dan zou er, zou er geen, niemand honger hoeven hebben. Want dan zijn we in staat om die miljard mensen met honger... nu voldoende te voeden iedere dag. Bij halvering van de voedselverspilling... zou er in 2050 voldoende voedsel zijn om 9 miljard mensen te voeden. Of dat voedsel dan ook gelijkmatig over de wereldbol is verdeeld... is natuurlijk een tweede. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is natuurlijk geen, geen ABC'tje, geen één 2tje Maar volgens Verburg moet je ergens beginnen. In Nederland is bij het kabinet op dit moment... weinig animo om de voedselverspilling aan te pakken. Goedemiddag, morgen met Cindy Heidra van het ministerie van Eleni. Uh, Stasi Kaas Bleker werkt uh, niet mee aan jullie uh, item over voedselverspilling. Uh, de reden is dat hij... Uh... Het heel druk heeft met andere, andere onderwerpen. Zijn agenda is heel vol, uh, zodat hij uh, hier geen tijd voor uh, wil uh, vrijmaken. Terwijl we er met z'n allen toch 4,4 miljard euro mee kunnen besparen. Staatssecretaris van landbouw Henk Bleker heeft in elk geval andere prioriteiten. Tot grote ergernis van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Kijk, de, deze regering die zegt... ja, er is een voedselkort uh, in de wereld... en dus moeten we maar meer gaan pr produceren. Moeten we naar schaalvergroting gaan. Terwijl het eigenlijk gewoon een verdelingsvraagstuk is. En het is, ik denk, dan pak die verspilling aan... Uh, en, en lost het daarmee op... en ga dan zorgen dat die verdeling uh, in de wereld op orde komt. Arjen Alfazet, GroenLinks-Kamerlid. Wat zou de overheid daaraan kunnen doen? De overheid kan uh, bijvoorbeeld afspraken maken met de keten... met leveranciers, met supermarkten. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, Aanpassingen maken in wetgeving als het gaat om bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum. Uh, en dat kan je doen door afspraken te maken met de keten, maar je kan ook de wet aanpassen daarop. Je kan best wel producten eten die, waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, zoals die op het pak staat. Uh, en in plaats van een houdbaarheidsdatum zou je eerder de productiedatum erop moeten zetten. En dan is het ook voor consumenten veel eerder te snappen, zeg maar, dat je voedsel kan eten zonder daar problemen mee te hebben. Etenswaren die ondanks alle voorzorgen toch via de achterdeur de Nederlandse supermarkten verlaten... verdwijnen niet naar de vuilnisbelt, maar kunnen ook naar bedrijven als Van Kaathoven in Vechel. Daar komen containers vol met afgeschreven blikconserven en gevulde koeken binnen... Heftrucks rijden af en aan bij familiebedrijf Van Kaatoven. Hier zijn limproducten die echt afgekeurd zijn, die vernietigd moeten worden. Rob van Kaatoven. Uh, en die mogen niet meer in de food- of feed-kringloop komen. Hier vindt via speciaal ontwikkelde machines eigenlijk een omgekeerd productieproces plaats. Ja, hier zijn de verschillende potten met sauzen staan hier inderdaad op de lijn. Die worden hier nog wel handmatig op de lijn geplaatst. En daarna uh, gebeurt het uh, volledig automatisch. Dan worden uh, de potjes worden geledigd, worden uitgewassen... zodat we schone glasstroom hebben. En de inhoud die wordt uh, opgevangen en die wordt verpompt... door die leidingen die erboven lopen, uh, naar uh, silo's. En dan maken wij de zogenaamde, ja, een zogenaamde energiemix. Een uitgebalanceerde energiemix die weer naar bedrijven gaat... die er bijvoorbeeld via vergisting, biogas of groene stroom uit produceren. Opeten. Is natuurlijk beter. Maar als dat niet meer kan, is dit misschien een goede tweede. Er, er zijn nog ontzettend veel mogelijkheden die nog niet, uh, ja, daar zijn we nog lang niet uh, uh, uitge, uh, uitgedacht. Uitgedacht, ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, er is nog een wereld te winnen. Ja, er is een hele wereld uh, te winnen. En er moet natuurlijk, uh, zowel aan de voorkant als aan de achterkant, moet daar uh, keihard gewerkt worden. Aan de voorkant door minder te verspillen... en aan de achterkant om echt zoveel mogelijk... van wat dan toch weggegooid wordt, nog te gebruiken. Ja, precies. Ja. Zo, uh, zo zit het. Laatste bijdrage was dat van Roy Heerkens voor deze week. En vragen en opmerkingen zijn welkom op Karel.nl. Straks alweer een film over Heineken-ontvoerder Willem Holleder in De Maak. Eerst nu het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Elk jaar kiest het genootschap Onze Taal een woord van het jaar. Dat is het belangrijkste, kenmerkendste of grappigste woord... dat in een bepaald jaar bedacht is. Want het woord van het jaar is eigenlijk altijd een nieuwe taalkundige vondst. Dit jaar werd weigerambtenaar gekozen. Nou snap ik best dat onze taal het allemaal leuk en jolig wil houden... en dus niet het meest irritante woord van het jaar kiest. Als dat wel zo zou zijn, dan wil ik de vreselijke term transparant voorstellen. Een woord dat Jan en Alleman tegenwoordig in de mond neemt. Mark Rutte zegt het als hij het heeft over de benoeming van Donner in de Raad van State. Deetman als hij zijn onderzoek naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk presenteert. Jan Kees de Jager als het gaat om het oplossen van de eurocrisis... En Agnes Jongerius hoopt dat het opzetten van een nieuwe vakbond op deze manier zal gaan. En zijn Kamp vindt alles wat hij wil en doet sowieso enorm transparant. Hij snapt niet dat er ook maar iemand is die daar anders over denkt. Alles is of moet transparant zijn tegenwoordig. Transparant is het toverwoord van 2011. Inmiddels wordt het steeds duidelijker, om niet te zeggen transparanter... dat hoe vaker dit woord gebruikt wordt, hoe schimmiger de handelingen, de plannen en de acties zijn die ermee aangeduid worden. Zodra ik iemand transparant hoor zeggen... denk ik onmiddellijk aan achterkamertjes, doofpotten... en het Old Boys Network. Kortom, gesjoemel achter gesloten deuren. Gebruikten we dat woord transparant vroeger eigenlijk ook al? Ik herinner me het eigenlijk alleen uit mijn lagere schooltijd... toen we als eerste klassers in de tekenles... afbeeldingen mochten overtrekken met behulp van overtrekpapier. Officieel heette dat transparant papier... Dat soort papier mochten alleen beginners gebruiken die nog niet konden tekenen. Nu is Transparant een stoplap, Een woord dat gebruikt wordt door mensen die niet willen of niet kunnen vertellen wat ze echt aan het doen zijn. Het ochtentumeur was dat van Seske aan Tesselhuis. Maandag geen ochtentumeur, want dan is er de hele dag op Radio 1... het jaaroverzicht van 2011. Het is tweede kerstdag. En wij zijn er vanaf dinsdag eh, weer en de rest van de week trouwens ook volgende week... met speciale eindejaarsuitzendingen samen met de collega's van de VARA en de RTR. NTR van half tien tot twaalf. Onder de noemer De Laatste Dagen op één.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 Carla Bruni. Met Raphaël. Het is vijf minuten voor half elf. Er komt nog een film over Willem Holleder, dames en heren. En deze keer wordt het boek Holleder, de jonge jaren... verfilmd van journalist Auke Kok. 2014 moet de film in première gaan. Auke, goedemorgen. Goedemorgen. Blij met de verfilming? Ja, ik vind het een uh, spannend project... Ja, zit, uh, jij, zit jij zelf nog te wachten op nog een film over Holleder? Ja, ik wel, want het zou, het zou eigenlijk de eerste film worden over Holleder. Iedereen denkt natuurlijk bij die Heineken-ontvoering en al die andere verhalen, eh, poeh, weer, weer iets over Holleder. Wat maakt deze film anders? Nou, omdat die andere films dus, dus eigenlijk niet, niet over Holleder gaan, maar uh, ze gaan of over uh, Freddy Heineken... Of ze gaan over die ontvoering en dan en dan speelt Golleden daar een uh, rol in die dan soms ook weer niet helemaal golleden is. Terwijl mijn, uh, mijn uh, boek gaat niet over de misdaad, maar over de, zeg maar zijn uh, uh, groei als het ware naar de, naar de misdaad. Hè. Ik, heb, ik was gefascineerd door de vraag hoe hij van een uh, ta tamelijk brave, zelfs wat onopvallende jongen van de lagere school in enkele jaren tijd kon uitgroeien tot een zware misdadiger. En dat is ook waar die uh, film over, over zal gaan. Dus, al, dus dat zal veel meer een uh, psychologisch drama worden dan die weer meer actieachtige uh, films waar nu tot nu toe... Uh, Sprake van is. Ja, wat is het psychologische drama achter willem Holleder? Nou, het is, het is het verhaal van de Jordaan in de jaren 60 en 70. Dat toen een tamelijk rauwe en vrij arme volksbuurt was. die hem voor, die hem voor een deel heeft gevormd, en door allerlei uh, tragische ontwikkelingen in dat huis. En uh, in dat, in dat uh, gezin, dus dat is veel meer, uiteraard heeft hem dat niet he, helemaal tot, tot naar de misdaad gebracht. Zo, zo werkt dat niet, maar het heeft hem zeker ook gekleurd. En over die uh, dramatische ontwikkelingen zal dat, zal dat gaan. Ja, nou, he, weten we allemaal dat Holleder vanuit uh, de gevangenis heeft geprobeerd om die Heinekenfilm bij de rechter te verbieden. Dus in kort geding tegen te houden. Um, ja. Heeft hij dat bij jouw boek eigenlijk ooit geprobeerd? Nee, hij uh, wist er zelfs van, ook, ook uh, vooraf. En um, helaas heeft hij, heeft hij, heeft hij dus uh, niet aan het boek kunnen meewerken, want hij mag helemaal geen contact hebben met, uh, met uh, journalisten. Um, maar ik weet wel uh, van zijn advocaat, uh, dus later toen het boek af was uh, en het in de winkel lag en hij, hij het ook kreeg in zijn cel, daar heeft hij het gelezen. En hij, uh, hij vond dat het in, uh, in, nou, een goede weergave was van zijn, van zijn jeugd en uh, zijn omgeving en hij zelfs te hebben gezegd dat het zijn uh, inzicht heeft versterkt in wat er uh, mis is gelopen in zijn, in, in zijn leven. Kijk eens aan. Dus, dus, al, dus als ik niet meer aan de bak kom als uh, journalist, uh, ja. dan, kan ik, dan uh, kan, ik, kan ik het altijd nog proberen als uh, sociaal werker. Ja. <laughs> Word jij eigenlijk als uh, auteur van het boek ook betrokken bij het scenario voor de film? Ja, maar dat, dat wil ik ook zelf vragen. Ik bedoel, uiteraard moeten moet, moet scenario-schrijvers zijn eigen, zijn eigen ding doen. Zijn eigen artistieke proces uh, volgen. Maar uh, daar moeten allerlei keuzes bij uh, worden gemaakt. En dan, dan uh, zal ik zeker worden, worden geraadpleegd, ja. ja. Is er al een regisseur eigenlijk? Nee, de. de, de, de, de, de, de... Lemmingfilm, de productiemaatschappij die is, die is uh, nu uh, met uh, mensen aan het praten. En heb je en dat, enig wacht, idee wie, uh, wie Holleder zelf moet gaan spelen? Heb je daar zelf een voorkeur voor? Nou ja, die, die uh, uh, jonge knaap die, die hem speelt in de he, Heinekenlandvoering, die... Uh, Reinoud Schotten van uh, ja. Die uh, deed dat geweldig. En, uh, maar of, of, of hij opnieuw een, een iets dergelijks zou uh, willen doen, daar, daar heb ik dus uh, geen idee van. Nee. Goed, 2014 moet die film er zijn. Nou, dan moeten jullie ja. nog op gaan schieten om hem op tijd te gaan draaien en zo, als je nog moet gaan schrijven. Ja, zeker. Maar ja, bij, uh, bij de uh, filmmaatschappij vinden ze dat het boek al uh, leest als een uh, filmscenario, dus daar, ze, uh, zij verwachten daar eigenlijk dat het allemaal vrij, vrij snel zou kunnen gaan. Nieuwe film dus. En gaat die ook uh, Holleder De Jonge Jaren heten of komt er een andere titel? Weet je dat nog niet? Ik heb uh, geen idee, maar, maar de, de, de, de, de titel is goed. Dus uh, laat me zo houden, zou ik zeggen. <laughs> ja, goed. Dat zou ik, ik ook zeggen als ik het boek zelf had geschreven. Ja. <laughs> ja. Auke Kok, acteur van Holleder De Jonge Jaren. Ik dank je zeer. Graag gedaan, man. Tot snel. Uh, einde van deze uitzending. Het is bijna half elf. Ik wens u vast uh, fijne kerstdagen. Want wij zijn er uh, pas dinsdag weer, als gezegd, samen met de collega's van de VARA en de NTR. En die laatste gaat nu sowieso door op deze zender. Ook na half elf van Prem Radakisjoen. Meldt zich weer vanuit een bus vol gasten. Prem. Goedemorgen Sven. En jij ook een goede kerst voor Dankjewel. jou, je gezin, je vrouw. Ga je veel geld uitgeven voor de kerst aankopen? Uh, ik, daar ben ik niet zo van met kerstmis om heel veel geld uit te geven eigenlijk. Jij wel. Maar geef je dan meer of minder uit dan vorig jaar? Nou, ik vind wel dat ik uh, wel uh, lekker moet eten, weet je niet? Ja, ja, ja, ik ga nu niet, wat waar we het over gaan hebben... en daarvoor heb ik Erik Bartelsman, hoogleraar economie aan de VU... en Sander van Galberdingen, adjunct-directeur bij Detailha Detailhandel Nederland. Want Sven, en luisteraars, wat ik heel graag wil weten is... iedereen legt me uit dat er een crisis is... maar als ik om me heen kijk, geven mensen heel veel geld uit aan eten... aan drinken, aan reizen en dergelijke. Dus vraag ik me af, wat is nou de waarheid? En dat wil ik graag met u bespreken en met mijn gasten. En dat kunnen we alleen maar doen nadat de, uh, deze week jarig geworden... en alvast een goede kerstdoor met je warme, aangename stem en de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. In de haven van Nijmuiden heeft de politie zes actievoerders van Greenpeace opgepakt. Ze hadden op drie grote vissersschepen het bedrag geschilderd dat de vissers aan Europese steun zouden hebben gekregen. En Greenpeace vindt dat Europa moet stoppen met die steun. De zes actievoerders in Nijmuiden zijn opgepakt voor vernieling.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 Namens Nederland zijn prins Willem-Alexander en minister Rosenthal... van Buitenlandse Zaken daarbij. De uitvaartplechtigheid wordt vanaf kwart voor twaalf... rechtstreeks uitgezonden op Nederland 2 en via Journaal 24. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradicationen. Vandaag vrijdag 23 december en morgen zaterdag 24 december lijken de drukste winkeldagen van het jaar te worden. En hoewel iedereen mij uitlegt dat er een financiële crisis is met het laagste consumentenvertrouwen ooit... en we minder geld schijnen uit te geven, zie ik Nederlanders die samen miljarden uitgeven van eten, alcohol, kleding, cadeaus, vuurwerk, vakanties en veel meer. Kijk luisteraars, dat intrigeert mij, want het een lijkt niet te rijmen met het ander. Daarom is mijn vraag aan u, waarom geeft u nog zoveel geld uit? Bent u niet bang voor alle onzekerheden en extra bezuinigingen? Of denkt u, wie volgend jaar leeft, die dan zorgt? Bel me op 0800-1121, mail naar ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Erik Bartelsman, macro-econom, hoogleraar economie aan de VU, gestudeerd aan de Massachusetts Institute of Technology, gewerkt bij de FED, de, het, het stelsel van federale banken in Amerika. Geeft u dit jaar meer of minder geld uit zo voor kerst? Nou, daar let ik niet zo op. Ik geef het een hoop uit. Het zijn feestdagen, het is los van rekening, dus ik wil gewoon uh, lekker eten, lekker drinken, meedoen, een beetje rusten. Maar denkt u niet, u bent hoogleraar aan de Vrije Universiteit, het wordt volgend jaar moeilijker, wordt bezuinigd, dat u misschien volgend jaar minder geld heeft? Nou, ik laat me niet zo opjutten door, door de pers, de politici enzovoort. Ik weet, we zijn met z'n allen ontzettend rijk. Gigantisch rijk. We ja. verdienen zoveel met z'n allen, dat er best wel een flesje champagne af kan. Of nog sterker, daar doen we het voor. <laughs> Sander van Golberdingen, adjunct-directeur bij Detailhandel Nederland. Geef je meer of minder uit dan vorig jaar? Ik geef waarschijnlijk meer uit aan kerst dit jaar, al was het maar omdat ik dit jaar meer met familie doe. En er horen ook mooie cadeautjes bij. En als je een groot feest hebt, ja, dan steek ik, steek ik mijzelf graag in het nieuw. Dus waarschijnlijk geef ik toch iets meer uit dan van tevoren Dan ben ben niet ongerust? Want ik hoor, kijk, je hebt mijn inleiding gehoord. Ik snap dus iets niet. Ik praat met mijn poelier, ik praat met mijn kaasboer. En allemaal zeggen prim, de omzetten zijn 1-2% hoger dan vorig jaar. Ja, dat is inderdaad ook onze verwachting. Maar er zit natuurlijk een groot verschil tussen wat mensen van tevoren denken te gaan doen... en wat ze uiteindelijk daadwerkelijk gaan besteden in de winkel. Je hebt uiteindelijk toch meer in de knip, om het zo maar te zeggen... dan dat je volgens de krant zou moeten geloven dat je hebt. En daar zit hem een beetje de kneep. Er zijn heel veel onheilsprofeten de laatste tijd die verdoemenis prediken. En ja, zo is het gewoon niet. Het gaat nog steeds behoorlijk goed... Erik Bartelsman, kan je me dat uitleggen? Want je bent econoom, we hebben de CBS-cijfers gehad. Laagste consumentenvertrouwen ooit. Ja. En ik kon ze anders zeggen, verschil tussen wat je denkt dat je gaat doen en wat je doet. Nou inderdaad, kijk, kijk deze crisis was heel erg. In het dieptepunt zaten we wel 6% minder te verdienen dan, dan in de piek in 2008. Ja. Dat is ongeveer de armoede die we in 2006 hadden. En <laughs> daar zijn we al een stukje voorbij. Dus zo arm, ik bedoel, mensen moeten het niet... Ik bedoel, het is wel waar dat we wat omlaag gaan. Er zitten problemen in de financiële sector. Er zijn wat dingen om ongerust over te maken. Maar we zijn met z'n allen gigantisch, gigantisch rijk. Eric, Welvarend. meneer Bartelsman, kunt u me dan uitleggen? Um, ik ben in 1983 in Nederland gekomen. En als ik kijk, heb ik geloof ik zes of zeven financiële crisissen meegemaakt. Ja. ja vanaf 1987. En ieder jaar kijk ik terug naar de cijfers. He, en de, een van de ergste crisissen was in 2001, 2002. Als ik kijk naar de, hoeveel we verdienen, verdienen we echt... ...veel meer dan we in 2001 of 2002 verdienden. Ja. Nee, kijk, die, die schommelingen... Die, ...die zijn van alle tijden. Al 150 jaar, zolang ja. mensen die cijfers bijhouden... ...eens in de 5, 10, 15 jaar... ...komt er een dipje. Die dipjes zijn doorgaans 2, 3 procent. Dit keer was het wat meer, dus 4, 5 procent. Vanwege onze sociale zekerheid... De ...deeltijd, WW enzovoort... Is dat niet, ...heeft zich dat niet vertaald tot werkloosheid. Nee. Dus mensen zijn blijven werken. En wat je wel moet realiseren, is door de tijd heen... worden we ieder jaar ongeveer 1,5% rijker. Ja. Welvarender. Dus sinds 2000 zijn we gewoon... Eh, Tien het, keer in, zo rijk. In één generatie verdubbelt dat. En dan doet zo'n dipje er niet zo toe. Luisteraars, ik, ik hoor nu twee mensen die zeggen wat ik al voelde. En ik geloof me echt, ik heb niet met z'n voorgesproken. gesproken. U kunt bellen, 0800 Mede Mailen naar primtimeapelstaartntr.nl. En de tweets naar hashtag Primtime Radio 1. U bent mijn consumentenpanel. En het is simpel, geeft u meer of minder uit dan de vorige jaren met kerst. Ik heb nog, voordat we even naar de muziek gaan, Schiphol gebeld. Goedemorgen meneer Geert van der Varst. Goedemorgen. Uh, hoe, hoe druk is het op Schiphol dit jaar? Het is uh, gezellig druk op Schiphol. Drukker uh, dan vorig jaar of minder druk? Het is, uh, de totale passagieraantallen zijn vergelijkbaar met kerstvakantieperiodes in, uh, in andere jaren. Dus, de mensen die met massaal het vliegtuig naar warme orde warm orde, uh, maar ook naar uh, st stedentrips, uh, dan moet je denken aan uh, Londen, Madrid, uh, Parijs, Barcelona, Rome, dat soort, uh, dat soort steden. Wat voor mensen zijn dat? Is het een dwarsdoorsnede van de bevolking? Ja, het is, het is, het is van alles. Dus het zijn mensen die op vakantie gaan, mensen die naar familie toe gaan, het zijn zakenreizigers, het hm. zijn transferpassagiers, uh, van alles, echt een dwarsdoorsnede. Ja. Maar merken jullie dan iets van de crisis? Uh, nou ja, wat ik zei, uh, op dit moment zijn de totale passagiers vergelijkbaar met uh, voorgaande jaren. Maar meneer Van der Vast, ik, we hebben net van de week de consumentenvertrouwencefers gehad laagste ooit gemeten. Ja, ja. Kunt ja. u me dat uitleggen? Of ik kan uitleggen? Waarom uh, hoe... mensen nog massaal racen bij Schip, Van Schiphol uit, ja, terwijl dat het... zou je. Dat zou u echt aan die mensen zelf moeten vragen, maar de, de mensen gaan gewoon vergelijkbaar met voorgaande jaren op vakantie. Oké, okay, ik wens u heel veel plezier op Schiphol. Ik vind het altijd een leuke luchtavond om er te komen. Dus veel, veel succes en u bent nog steeds in handen van de overheid. Dus ik maak reclame voor de Nederlandse belastingbetaler, want al het geld wat u verdient stroomt weer terug naar de rijksklas, toch? Oké. Okay. <laughs> Ja. ja, nee, voor het geval het commissariaat voor de media klaagt dat ik reclame voor u maak. Hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde komen. Luisteraars, bel massaal en dan gaan we allemaal praten met onze consumenten. Don't you worry about Don't you worry about uh, goedemorgen meneer Van Dijk. Goedemorgen, Prem. Maakt u zich druk? Ik maak me hartstikke druk, want ik vind dat we met z'n allen blind en doof zijn. De rijken geven meer uit, dus de uitgaven verkoopt dus blijven zelf. En de armen kunnen het gewoon niet meer uitgeven. We krijgen op dit moment een boost van, uh, van de palo die nog terugkomt. Daar kunnen sommige mensen potje mee vullen. En daar kunnen sommige mensen ook nog een keer die zeggen: Ik doen met de kerst. Maar Meneer Van Dijk, één vraag. Dan... Meneer Van Dijk, haal even adem. Eén vraag. Ja. Uh, geeft u dit jaar meer of minder geld uit? Mijn vrouw geeft dit jaar niet meer geld uit. Ja. <laughs> oh, heel, heel zeker. Ja, bij u thuis is zij ook de baas, hè? Uh, nou, ik wil niet zeggen de paas, maar we hebben heel duidelijk uh, doelstellingen gemaakt. Jij doet dit, ik doe dat. En ik vind als iedere keer te veel uitgeeft, maar na 24 jaar getrouwd zijn, uh, vind ik het prima. <laughs> Meneer Van Dijk, het grappige wat u zei is de reken worden reken, de arme armen. Ik kijk even naar Erik Bartelsman. Volgens mij worden de rekenjurst juist armer, want de financiële crisis treft die mensen die miljarden uh, in, in belekking hadden zitten. En u en ik hebben dat niet. Yep. Nee, nee de, rij, de, rij, de rijken, die, die, die hebben zoveel affesseursonderheden, die klagen wel, maar die hebben echt geen, uh, geen, geen problemen. Okay. De armen onder ons, ja, u kijkt naar de voedselbanken, die klagen niet, want die hebben helemaal geen stem om te klagen. Het is een verschuiving, Prem, en in januari krijgen we de armen, die worden alleen maar armer. Het feit dat 12.000 Poolse arbeiders die hier gewerkt hebben, 1, 2 of 3 jaar, nu al een uitkering moet gaan aanvragen, we zijn blind en doof, Prem. Oké, okay, dankjewel voor het bellen, meneer Van Dijk. Uh, meneer Bartelsman, ik kijk even naar wat meneer Van Dijk ja. zegt. Eerst, even de Veto. Zijn de reken reker geworden? Nou, in, in de laatste 25 jaar is dat inderdaad het geval. De, ja. de, de inkomensverdeling is wat uit elkaar getrokken. En het zijn ja. vooral de hele rijken uh, in de westerse wereld... niet alleen in Nederland, maar in de ja. westerse wereld die rijker zijn geworden. Anderzijds, die hele rijken, daar schommelt het ontzettend op, neer. Dat zou je niet ja. willen als je een beetje van je hart houdt. Er zijn mensen daar die gewoon het ene jaar zitten ze in de, de, de top 500... en het jaar erop hebben ze maar 4 miljoen over... Dus ik bedoel uh, niet dat je daar zorgen om moet maken, maar als je van 100 miljoen komt, wel. Maar de armen. Eh, kijk, ik heb dat. En eh, eh, luisteraars, ik weet dat de heleboel mensen nu ontzettend boos gaan worden om wat ik zeg. Maar ik heb ook als advocaat gewerkt met mensen in de laagste ja. inkomens. Het blijkt heel vaak dat mensen erbij voedsel. niet met geld kunnen omgaan. Nee, er zitten, er zitten dingen. Kijk, arme mensen, dat komt door allerlei redenen. Ja. We, we horen nu dat ze minder onderwijs hebben. ze sterven eerder. Ja. Enzovoort. Het heeft allemaal te maken met, met vooruitdenken, vooruitkijken, voor jezelf zorgen. En er zit een heel cluster aan problemen. Of dat nu meer of, of er meer of minder van dat soort mensen zijn dan vijftig dan jaar geleden. Dat durf nee. ik te betwijfelen. Maar, maar het is wel een, een kwestie van de maatschappij. Wij kunnen met z'n allen wel beter voor de mensen zorgen... die moeite hebben voor zichzelf te zorgen. En daar is in de laatste twintig jaar stelselmatig... minder we daar, aan is gedaan. Is daar minder aan gedaan. Ja. En dat, dus zeg maar dat, dat, dat, dat helpen van de mensen in de zwakste positie... daar hebben we als maatschappij... via de staatsinrichting... steeds minder geld aan besteed in de afgelopen twintig jaar. Het begon met Lubbers. En... Ja. en aan de andere kant, we hebben gezien... dat daar moet je voorzichtig mee zijn. Want als je dat op de verkeerde manier... Doet, dan blijven mensen zitten in zo'n arme toestand. En dan dat heet een armoedeval en dan blijf je gewoon hangen van de ene generatie op de andere. En dat wil je zeker voorkomen. En voor de duidelijkheid, als hier spreekt, hier spreekt iemand die ooit in die armoede heeft gezeten in Nederland met een bijstandsuitkering op het minimumniveau. Goedemorgen meneer Lomans. Ja, meneer Prem, met Bartol Goedemorgen. Ah, goedemorgen, zeg het maar. Goedemorgen. Ik vind het uh, ten eerste leuk. Ik zat in de, in de auto en ik hoorde je stem en ik vind het een mooi onderwerp denk dat we met ons allen moeten realiseren dat 2012 een tijd wordt voor transformatie voor de wereld. En dat we geld, geld, geld, weet je. We komen weer in een periode dat we voor elkaar gaan zorgen, dat we met elkaar bezig zijn. Dat we weer verantwoordelijkheid nemen voor onze buren, onze familie. Maar dat doen we toch al, meneer Lomaats. Nederland is, is een land, ik kijk over de hele wereld, we hebben het zo beschaafd georganiseerd, we geven de helft van ons geld aan de staat, en die betaalt daarmee waar we kunnen zorgen voor de armen, voor de buren, voor de ouderen, voor de bejaarden. We hebben toch een prachtig ingericht land. Ja, je hebt het over geld, het gaat over bewustzijn, wat nu naar de aarde komt en waar we mee bezig zijn. De helft van de wereld is aan het mediteren, is jou gaan doen, is bewust aan het leven, is bewust aan het, aan, het, aan het produceren, is bewust in het milieu bezig. Okay. Dus we zullen ons nou eens gaan, gaan focussen op dat soort dingen. Meneer Lomans, hartstikke en... bedankt. Ik snap uw punt. Bedankt voor het bellen. Uh, meneer uh, Bartelsman, wat je wel ziet, wat meneer Lomans bepleit, is al een tendens een aantal jaren dat we minder achter dat kapitalistische mammon moeten aanrennen. Ja, nee, ik, ik ben het er eigenlijk mee eens. Geld is, is het middel waar wij, waarmee we met elkaar ruilen. Ja. En meer is het niet. Dus mensen moeten inderdaad doorhebben dat de economie gaat. Het gaat erom dat we elkaar op een leuke manier bezighouden. Dat we dingen van elkaar doen. Ook weer, omdat we zo rijk zijn, kunnen we heel veel leuke dingen doen. Ja. En dat moet je, moet je aardig organiseren. En het helpt erbij als je daar een, een goede bewustzijn bij hebt. Sander van Galberdingen, adjunct-directeur bij Detailhandel Nederland. Jullie uh, bedrijven, spelen jullie dan ook op in om zeg maar, op de verandering... dat mensen behalve de basisbehoeften ook allerlei spirituele dingen willen? Ja, natuurlijk. De klant is koning in het detailhandel. We hadden het net over dat er wat problemen zijn in de financiële wereld. Wat ja. daar vooral fout gaat is dat de bankiers niet weten wat er in de straten leeft. En als winkeliers één ding goed doen, dan is het wel weten wat er gebeurt op straat... en wat mensen willen, want anders verdien je gewoon geen boterham. Dus als mensen vragen hebben naar spirituele producten... dan zul je ook zien dat daarop in wordt gespeeld. En dat er winkels zijn, zelfs ketens, die soortgelijke producten aanbieden. Maar ik ben dus geweest bij wat van jouw bedrijven, ter voorbereiding op vandaag... en je merkt wel dat je in, zeg maar, luxe goederen. Consumenten-elektronica zeggen veel van die: ben, ik ben voorzichtig met mijn inkoop. Je merkt dat men ook denkt, omdat de, pro, de, de consument kennelijk op dat soort dingen minder uit gaat geven. Ja, maar dat heeft vooral te maken met uh, verwachtingen. Men, men denkt dat het wellicht uh, moeilijker gaat voor zichzelf. Hè? Je moet er niet macro naar kijken, maar naar het individuele huishouden. Als jij niet weet of je baan nog zeker is volgend jaar, dan doe je misschien een klein stapje terug. Maar, maar is je... dat zo? Is dat zo? Ik kijk, Erik, wat, gaan mensen op grond van mijn baan is onzeker, dus daar geef ik minder uit? Nou, wel op dit soort lange termijn uitgaven. Dus het bankstel wordt wellicht even uitgesteld. Gelukkig gaan ze nog wel met de kerst lekker eten. En dat, dat brengt hopelijk uh, in januari weer betere gemoedstoestand. Maar ja. met maar, maar, maar dit soort lange termijn uitgaven, die je doet voor een periode van vijf jaar, uh, tien jaar. Daar ga je van denken: nou kunnen we dat niet uitstellen. En, is aan de CEO-leden dan bang daarvoor? Of zie ze je echt dat ze slimme ondernemers passen toch aan? Ja, inderdaad, slimme ondernemers uh, passen zich uh, gewoon aan. Je ziet nu heel duidelijk uh, hoe de economie zich ontwikkelt. Hè. Het is allemaal niet zo verrassend als in september 2008. Ja. Toen dreigde eigenlijk de wereld in te storten... en had je geen gelegenheid meer, of in ieder geval veel minder gelegenheid als ondernemer om je inkopen daarop aan te passen... om je aantal medewerkers in de winkels daarop aan te passen. En werd je sneller geconfronteerd met een, met een neergang. Maar nu is dat heel anders. Je kunt nu makkelijker uh, inspelen op de veranderende marktomstandigheden. En waar het om gaat is dat je onder de streep uh, net zoveel centjes overhoudt... of liefst uh, meer dan voorheen. En dat, dat gaat gewoon lukken. En we worden ook een klein beetje geholpen in de consumentenelektronica. Natuurlijk. Uh, mensen kunnen een beetje onzeker zijn over hun baan. Maar je Volgend hebt de jaar... EK en de Olympische uh, Spelen... en inderdaad, dat is altijd goed voor tv Dat is altijd goed, want uh, niets vervelender is dat je, dat je niet goed kunt zien... Uh, wie namens het <lacht> Nederlandse elftal jouw doelpunt gaat scoren. <lacht> Goedemorgen, Rob. Goedemorgen, Brent. En ben je toevallig Rob Veldhoven? Nee, Rob oh. van de Pas ben ik uit Bergen. Okay. Ga je, Rob. Zeg het maar. Nou, ik, ik zal je vertellen. Ik heb het afgelopen jaar eh, dus, kijk, eh, dat was overzien. En toen dacht ik bij mezelf... Waarom zitten toch in al die televisieprogramma's inderdaad alleen maar die mensen die vanuit de rechterhersenhelft vertellen dat het allemaal zo slecht gaat en nog slechter. wordt? Ik ga je vertellen, Prim. Ik, jij bent gelukkig een van die uitzonderingen die er af en toe nog de draak mee steekt. Maar ik heb zelf ook van die consumentenpanels mogen meedoen. En dan wordt daar gevraagd: hoe ziet uw financiële der, uh, uh, situatie eruit in 2012, meneer Van der Pas? Is dat verschrikkelijk slecht? Is dat heel slecht? Valt u wel mee? Of denkt u dat u net aan de, de litte boven kan houden? Denk, ja, dat is lekker. Ik zou je vertellen, Prem, ik, ik ben uit de recalcitrantie, ben ik met mijn echtgenoten afgelopen uh, uh, zaterdag en uh, vier dagen naar Maastricht gegaan. En ik denk, Inge, we gaan gewoon geld uitgeven, we gaan dingen kopen. Ik, ik denk, we gaan anticyclisch denken. Prem, er waren 30.000 mensen in die straten die alleen maar aan het kopen waren. Ik wilde een gegeven wat kopen, eerlijk waar, er stond een rij bij de bijenkorst. Dus ik kon niet eens afrekenen. Dus... Ja, ik, ik ben er klaar mee. Ik noem het altijd het Hendrik Haan-syndroom. Dat is het oude liedje van uh, het, het Hendrik Haan, dat koog de zaal liet de kraan open laten staan. Nou, dat was eerst zes minuten. En uiteindelijk was het geloof ik zes, uh, zes, uh, zes maanden, dat was die hele stad of zo. Oh Rob, wat maak je een vrolijke kerst. Ik ben blij ja. met bellen van zij. Dank je wel. Je maakt me Dankjewel. gewoon echt vrolijk. Dank je wel. Goeie kerst He met goed. je vrouw en geniet ervan. En laten we het en kinderka wel. Jezus niet vergeten. Goedemorgen, Duke. Ja, goedemorgen. Ga je meer geld uitgeven of minder, Duke? Nee, minder. Nou ja, ik geef sowieso niet specifiek veel geld uit met kerst of wanneer dan ook. Ik laat het wel uit mijn hoofd, al heel lang, want we hebben een winkel en dan kijk je uit. En de, Wat en voor de winkel heb mensen, je, Djoeka? Uh, wij verkopen elektrische treintjes. Uh, uh, en en, en, en uh, waar, waar is je winkel? In Amsterdam. En lo hoe, hoe loopt de omzet? Uh, so, so, ja, zoals te verwachten, want een van de gesprekspartners die dus alsmaar loopt te roepen, we zijn rijk, we zijn rijk. Meneer ja, moet meek. voor zichzelf spreken, want er zijn ontzettend veel mensen in Nederland die gewoon echt krap zitten, en wij merken dat in de winkel. Maar Djoeke, mag ik een vraag stellen? Is het, is, het, Djoeke, is het misschien des Nederlands, want als ik met winkeliers praat, zeggen ze altijd, wow, god, god, ook in de topjaren zaten ze te mopperen. Dus is het misschien <lacht> nee, onze volks dat nee, we nee, een beetje nee, mopperen? Nee, nee, nee, dan spreek je niet met zo'n uh, vrouw van een winkelier, want zo werkt het bij ons niet, zolang wij zijn, we zijn al ouder, hè, we zijn 75 en 71, en werken nog steeds. Oh, dat is een applauswaard, Joeken. Maar dan krijg nee, je dus... Je krijgt je AOW als basisinkomen... en dan werk je keihard. Ik. Nou, dat bedoel ik. En dan heb je het heel gauw goed genoeg. En dat hebben we. En we hebben het ontzettend leuk in de winkel. Dus dat ja. is het punt niet. De meneer die dus... Ik geloof het die meneer Bartelsma. Ja, ik... Die zegt alsmaar we zijn rijk. Maar hij zegt daarnet ook... De grotere uitgaven worden uitgesteld. Nou, er zijn mensen die die grotere uitgaven zoals een bankstel of iets dergelijks verkopen. En dat betekent dus dat die winkeliers het duidelijk minder hebben. Ja, Heel, maar, maar Juka daar zegt, zegt, dat zegt dat Sander van Galberdingen net van. Als je goede ondernemer bent en je weet dat de meubel moet je iets anders. Kijk, jij verkoopt elektronische printjes. Dat zijn dus uh, die dingen die, uh, uh, die, die, die, dingetjes, die, die elektronische krantjes, die, ja. die, die, die, die teksten opstaan en zo. Nee nee, nee, nee, nee. Oh, om, uh, Dus ik zal maar zeggen, we verkopen miniatuur Nederlandse spoorwegen. Oké. Okay, en het spoor dat nou, verkopen we. Maar de traintjesbusiness gaat al jaren slechter. Ja, absoluut. Dat is ook niks over. En, en dat is een gegeven. En dat is ja. niet alleen bij ons zo. Het is een luxe artikel. Dus wat doen mensen als ze denken van ik moet gewoon uitkijken met mijn geld, Dan koop ik dat niet. Wat ze wel kopen, inderdaad, dat is heel leuk. Ze kopen wel een, weet ik veel, een HD-tv of zo. Ja. Wat, wat wij dus niet hebben, hè? <lacht> Dat komt ah, ze dus, J Juken. want dat moet je hebben als je naar de Olympische Spelen wilt ja, kijken. Nou. Juke, mag ik je wat zeggen? Ik, ik vind het heel moeilijk wat je had aan je voornaam. Nu ik hoor dat je 71 bent, ik zeg altijd u tegen oude mensen en niet nee, bij nee, een voornaam. Nee ik ben eruit gewend. In Ma onze winkel is iedereen bij, de, is okay. iedereen bij de voornaam. Mag ik wel zeggen dat ik ontzettend blij ben dat je ingebeld hebt en je bedanken, want het zijn mensen als jij die Nederland hebben gemaakt tot het prachtig land wat het is. Dus mag ik je hele vrolijke Ach, kerstwensen ja. en met je man en noem de naam van je winkel nog even één keer en het adres. Oh, Oké, okay. nou, de naam van de winkel is Hobbyland in de Zoggerstraat in Amsterdam. Oké, okay, dankjewel, vrolijke kerst. Oké, okay, we hebben luisteraars. Ik heb een vaste tweeter, dat is Beppi. En Beppi heeft altijd goede, chagrijnige teksten. En Beppi zegt, we zijn zo ja, rijk, ja behalve een grote groep die naar de voedselbank moeten. Dat, dat klopt, er zijn dus mensen die het niet rijk hebben, er zijn mensen die puissant rijk zijn. Gemiddeld ja. genomen doen we het allemaal uitstekend. Nou, niemand is gemiddeld. Uh, dus, dus dat is een probleem. Dus ja, we moeten wel zorgen. Uh, aan de onderkant, dat het, dat het redelijk goed blijft gaan. Oké, okay. natuurlijk is het vanuit het standpunt van werken niet veranderen. Deze crisis wordt betaald door de mensen die geen vastwerk hebben, die vlogen vorig jaar, ook niet. Nee, inderdaad. Er zijn mensen die, die bijvoorbeeld uh, eigen bedrijfjes hebben waar de omzet van vermindert. Daar weten we eigenlijk nauwelijks van, zelfs de cijfers daarvoor zijn niet goed bekend. Er zijn er heel veel van, heel veel mensen die echt, echt moeite hebben. Maar toch... Vergeleken met drie jaar geleden ja. zijn we niet zoveel minder. En vergeleken met tien jaar geleden zijn we veel, doen, beter. Zijn we veel beter. En ja. dit, dit, dit wordt vergeten. Mensen, mensen merken veel sneller... Als het minder gaat. Dus wij zijn psychologisch ervoor gemaakt. om echt te treuren. als het minder goed gaat. en als het iets beter gaat. merken we dat met z'n allen niet. Okay. En daar wil ik even. Nee, ik ben, het, ik ben het helemaal eens. Ook iedereen die, die tweet. en zegt. waarom nodig je geen mensen met een minimumloon uit. Nou, u mag bellen als u een minimumloon heeft. om me te vertellen of het slechter gaat of beter. Sander van Galberdingen. Je vergeet vooral de uitgaven aan vuurwerk niet. Vorig jaar was het 46, uh, 65 miljoen euro. En dan zegt Adrie. Uh, in de park klappen is het weg. Dus we schieten 65 miljoen euro op 31 december. En luisteraars, ik ben er één van. Ik koop ieder gehaald vuurwerk, die grote Chinese matten. Ik heb het voor 75 euro gekost. En iedere uh, oudjaar om 12 uur steek ik het aan om alle kwade geesten te verjagen. Eentje bij mijn voordeur, eentje bij mijn achterdeur. En ik doe het ook voor de, voor de buren bij de voordeur. Dus uh, ik doe dat. We, we knallen 65 miljoen euro en we knipperen niet eens. Ander. Nee, waarom zou dat ook erg zijn? Je mag toch wel genieten in het leven. Als je geen enkele reden meer kunt bedenken om te lachen of een feestje te bouwen... dan kun je er maar beter mee ophouden. Er is genoeg te doen. Een oud en nieuw is zo'n prachtig feest om met elkaar te vieren in het samen zijn met, met vuurwerk ja, en ik, champagne. Ik, ik zelf zou het bij de reguliere detailhandel kopen, want ze lopen maar binnen. Nee, maar daar heb je, daar je niet de grote Chinese matten, Kom op, <laughs> daar met vuurwerk koop ik daar. En wat ook leuk is, de boekenverkoop in week 48, de week van de Sinterklaas inkopen, heeft in Nederland 24,7 miljoen euro uh, bezorgd en dat was de hoogste, suc meest succesvolle week sinds eind 2009. Dus met een Bartelsman we kopen massaal boeken weer. Ja, nee, boeken zijn weer in. Het is, het is geweldig. En dat is waarschijnlijk, uh, het wordt nog meer en meer met elektronische boeken die gaan komen. Mensen gaan dit gewoon zien als gebruiksgoederen. Gaan lekker snuffelen, lekker lezen. Daar kan ik alleen maar toejuichen. Oké, okay, ik krijg hier een tweet. Uh, ik geef bijna niets uit met mail. Ik ben een alleenstaande vader van 53 en heb mijn zaak moeten sluiten. Ik kan geen behoorlijke baan meer krijgen vanwege mijn leeftijd. Ik werk nu als taxichauffeur voor een minimumloon. Dus geen champagne of cadeaus voor de kinderen. Meneer P. van Dijk. Uh, nou meneer Van Dijk, ik wens je succes. Misschien dat je naast je taxichauffeur een ander baantje erbij kan nemen. Uh, Prem dit jaar geef ik minder geld uit. Maar ik vind niet dat het crisis is. De crisis zit in het feit dat sommigen hun leefpatroon naar beneden moeten bijstellen. En nu weten hoe dat moet. Degenen die toegang hebben tot de media om aandacht te krijgen, die bepalen het nieuws. En politici hebben er belang bij om problemen te creëren. Want zo krijgen ze macht vergroten of behouden die. Ik innoveer zodat ik zelf kan blijven denken. Dat zouden meer mensen moeten doen. Van Frank. Kijk. Meneer Bartelsman, dit is eigenlijk precies wat we willen. Ja, innoveren. Gewoon zelf nadenken. Van hoe zorg ik dat, ik dat het volgend jaar goed gaat. Inderdaad, niet al te veel luisteren naar, naar de media en de, en de politici. Zelf blijven nadenken. Zelf creatief blijven. En zelf lol in het leven. En, en dat, daar hoort bij... Uh, ja. Vooruit, vooruit denken. Ja, meneer Van Dijk, Barbara vindt dat ik u te hard heb aangepakt. Maar wat ik wel vind, kijk, ik ben 49 jaar en ik kijk ook wel, toen ik arm was, kocht ik bijvoorbeeld geen televisie. Ik had een uh, 16e handse televisie opgerakeld. Stoelen haalde ik van straat af. Dus je kan ook anders denken en dan hoor je altijd geld over. Ik gaf geen geld. Je kan uh, goedkoop. Ik had reis met Sardine en aan Andijvie die ik op het eind van de markt kocht. Dus ik vind, hoe arm je ook bent, je kan altijd proberen om er wat van te maken. Of zeg ik nu heel erg vervelende dingen, Sander? Nee hey hoor, is uitstekend. Je moet altijd de tering naar de neering zetten. Waarom zou je bij de pakken neerzetten zitten? Ja. Uh. Natuurlijk, als je, als je in een minimum, inkomens, minimum inkomen hebt, is het wellicht wat minder. Maar dat wil niet zeggen dat je hoeft te vergaan van totale armoede. Er valt altijd wat van te maken. Daar, daarmee zijn we, vind ik, in Nederland nog altijd heel goed af. Het slotwoord over dit onderwerp gaat naar mijn luisteraar, meneer Van Rest, 82 jaar. En die gaat dit het, eind, het, het eindoordeel geven. Goedemorgen, meneer Van Rest. Gaat u gaan. Goedemorgen, premier kind. Ik heb mijn hele leven gedaan. Ik ben erg arm geweest. Er kan nooit meer uit als er inkomt. Dat is een vast principe van mij. En dan maakt van elke dag een feestdag. Dan hunker je niet op de feestdagen om daar iets extra te doen. Dus elke dag iets feestelijks bij je eten, wat je lekker vindt, iets goedkoops. Dat kan gewoon een, een, een beetje broccoli zijn, of een, ik zeg net een, een, een, een blikje een, een, een schuilvisleven, maar dan heb je twee keer een toastje vooraf. Meneer Van Rest, u bent een man naar mijn hart. Ik wens u een vrolijke kerst. Ik dank mijn gastenluisteraars. Dit is de laatste reguliere primetime uitzending van het jaar. Volgende week zitten we samen met de collega's van de KRO ervaren in de studio in Hilversum. En dan zit ik van half twaalf tot twaalf. Ik dank u luisteraars voor de bereidheid om iedere keer weer naar ons te luisteren en te bellen, mailen en te tweeten. Want u weet het, zonder u zijn we niets. Het is een heel mooi jaar geweest. Daarvoor ben ik dank verschuldigd aan Zulema El-Galdi, Tulner, Rien Aarts, Fatih Habasi, Jeroen Schapok, Fatih Babasha, Hans Twin. Momo Saru, Kees De Hoop, Paul Rijman, Bart Daatsala, Wim de Veiter, Marien Albertsboer, Martin Hulsaf en Barbara van der Kliff. <middelen> en Rob de Nees mag dan uit het programma zijn. Hij is niet uit ons hart. Daarom draai ik van zijn kerstcd licht. Kerstmis van wel eer. Maandag 26 december, tweede kerstdag, wordt Rob 70. Rob van harte gefeliciteerd namens iedereen van Primtime. En namens iedereen van Primtime en de NTR zeg ik tegen alle luisteraars... een zalig kerstfeest. Geniet van elkaar. En het was leuk dat mijn directeur van de NTR weggejaagd bij Ajax nu in de bus is. Paul Reumer, ook voor jou en je hele familie een vrolijk kerstfeest. Tot dinsdag half twaalf, luisteraars. Shalom, namaste, dag. Nu kristal. Staat maar net op tafel. Of dan gaat de, de bel al. O, het tantes, neven, Vader boven, die blijft ziek. Dus jij moet aan de radio. Op zoek naar kerstmuziek. En je nieuwe trui, die kribbelt En je schoenen zijn te nauw. Maar aan de boom hangt Gabriel. De knipogen naar jou, kerstmis van derde, in je arme, arme staal. Je geloofde nog in wonderen, want je zag je overal. jou. O kerstmis van derde, in die warme rode vloed. De oorlog is nu over en de mensen. It's brand time. Eerste kerstdag vanaf 12 uur, een speciale perstribune Voor deze gelegenheid omgedoopt tot kersttribune. Govert van Brakel en Margeet Rijntjes blikken terug op het afgelopen media en sportjaar. Met oranje Thomas Ros over de nieuwe kersttoespraak van de Koningin. Ik wens u allen.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 Kosten je kostbaarste bezit. Dit is Radio 1.